9 uur. Dit is Radio 1. Met Guylaine Plag en Jurgen van den Berg. Goedemorgen allemaal. Komt de zorg aan jongeren vanaf volgend jaar in gevaar? Na een gerechtelijke uitspraak over wie de subsidie voor de bureaus... jeugdzorg moet verstrekken, de provincie of de gemeente. En de staat heeft toch nog aardig wat verdiend... aan de verkoop van de zogeheten rommelhypotheken van ING. Nu het NOS Journaal, Dorold Megens.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 Plasterk zei eerder juist dat de gegevens door de Amerikanen waren onderschept. Joost Vullings, over dat torentjesoverleg. Ik weet niet of, of Rutte daar de twee ministers met de koppen tegen elkaar heeft geslagen... of heeft gezegd, nou leg maar eens even uit wat hier aan de hand is. Maar ja, als je de, de, de beide verklaringen van de ministers naast elkaar legt... dus de verklaring van Plasterk in eind oktober... Eh, en de brief van gisteren en de uitleg van minister Hennis van Defensie... ja, daar zit een heel groot gat tussen. Dinsdag is er een Kamerdebat over deze kwestie. Het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid waarschuwt luchtvaartmaatschappijen die naar Rusland vliegen... voor explosieven die mogelijk verborgen zijn in tube tandpasta. De waarschuwing komt een dag voor het begin van de Olympische Winterspelen in Sochi. De VS zegt overigens geen concrete aanwijzingen te hebben dat er een aanslag op stapel staat. Twitter heeft steeds meer moeite om nieuwe gebruikers binnen te halen. Dat blijkt uit de eerste kwartaalcijfers van het sociale medium. Ook kijken gebruikers minder vaak naar hun tijdlijn... en dat is slecht nieuws voor het bedrijf, zegt economieredacteur Nick Wouters. Hoe vaak jij naar je tijdlijn kijkt, dat is voor Twitter heel belangrijk. Zij plaatsen daar advertenties bij. Iedere keer als je op je mobiel vervist, dan zie je de derde of de vierde tweet... dan zie je daar een advertentie bij staan. Ik zag bijvoorbeeld dat Mercedes-Benz had geadverteerd... of NOC NSF staat er dan bij. Um, en daar halen ze hun geld mee op. Dus als we daar minder vaak naar kijken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 Het mooie is nu dat niet alleen Geert Wilders en de PVV dat doet... maar dat het bureau Capital Economics, die zich echt niet politiek laten gebruiken... door de PVV, hebben nu het afgelopen jaar een onderzoek gedaan. En dat toont dus aan niet dat het slecht is voor onze economie... zoals Mark Rutte, onze premier in Nederland, bang maakt... maar dat het goed is voor de economie. En dat zou komen door het wegvallen van Europese verplichtingen... waardoor meer handel met andere landen mogelijk wordt. PVV-leider Wilders hoopt met het onderzoek... meer politieke steun te krijgen voor een vertrek uit de EU. Het weer vanochtend eerst zon, maar geleidelijk neemt de bewolking toe... en later gaat het in de middag vanuit het zuidwesten regenen. Het wordt ongeveer 8 graden. Morgen opnieuw regen, wel wordt het iets warmer. In het weekend minder regen, maar het blijft wisselvallig. ANWB-verkeersinformatie, Kees Kwaks. Nog dik 160 kilometer file. En er zijn veel problemen nog op de Nederlandse wegen. Op de A1 bijvoorbeeld vanaf Amsterdam naar Apeldoorn. 15 kilometer tussen de afrit Bunschoten en Voorthuizen. na nog ongeluk vanochtend vroeg. De linkerrijstrook is nog dicht. Het verkeer kan omrijden vanaf knooppunt 1 Nes. Er rijdt dan naar Apeldoorn via Utrecht. Verder op de A2 Den Bosch richting Amsterdam. 12 kilometer tussen Vianen en Maarsen. Dat na een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. De A2 vanaf Amsterdam naar Den Bosch is dicht tussen Breukelen en knooppunt Oude Rijn. Dat heeft te maken met een brandende auto. Op de A15 vanaf Europoort naar Rotterdam een ongeluk op de parallelbaan. Tussen knooppunt Benelux en Pernis staat 2 kilometer. Er zijn drie rijstroken dicht en verder is ook bij Pernis de afritte dicht. En dat blijft allemaal het geval tot een uur of elf vanochtend.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 Want daar zijn we dan bepaald niet zuinig in. BMW maakt rijden geweldig. Exclusieve software voor relatiebeheer en CRM? Archie. 876543. Ja, ook de BMW 320D Sedan krijgt nu standaard deze achttrapsautomaat en heeft slechts 20% bijtelling. Hallo, Mrs. Natasha. De skates are in Sochi. I promise, next time, Mrs. Natasha, I will FedEx the kids. Jongens, vanaf nu moeten echt alle pakketten met FedEx. Met de experts van FedEx voorkomt u stress op de zaak. Voor al uw binnenlandse en buitenlandse zendingen, FedEx. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook de liefde in Valentine Classics op 14 februari. Koop snel uw kaarten op Concertgebouw.nl.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 KRO-NCRV. De Ochtend. Met Jurgen van den Berg en Guilaine Plag. Goedemorgen en welkom bij De Ochtend. We zijn er zoals elke werkdag tot 12 uur. Verslaggever Marcel Dekker gaat vandaag op stand. Hij is op Kasteel de Haar. Ja, en Geetje van Rooyen die ga ik volgen... is een icoon in de huishouding van dat prachtige Kasteel de Haar... met vast heel veel mooie verhalen over de chic die hier in de voorbije jaren over de vloer kwam. Eerst nu gedoe rond de subsidies voor jeugdzorg. De provincie Overijssel heeft de subsidieovereenkomst... met Bureau Jeugdzorg in die provincie in 2012 opgezegd... en dat had niet gemogen. Dat oordeelde de rechter in Zwolle deze week. Advocaat Maarten Benneke is van, of Banneke is van jeugdzorg, uh, Bureau Jeugdzorg. Goedemorgen. Goedemorgen. Tim. Wat betekent die uitspraak dan voor het verlenen van zorg aan jongeren? Mag ik u een heel klein puntje even corrigeren. Er is geen sprake van een subsidieovereenkomst. Er is gewoon een groot aantal jaren subsidie verleend. Ja. En, en in de wet staat dat als je dat wil beëindigen... als dat langer dan een paar jaar heeft geduurd... dan moet je aan bepaalde eisen voldoen. En dat is eigenlijk waar die uitbraak van de rechtbank op, op inzoomt. En aan die eisen is nu niet voldaan? Dat klopt volgens de rechtbank. Dat hadden wij ook betoogd. In de wet staat dat als je in zo'n geval de subsidie wilt beëindigen... dan moet je een redelijke termijn in acht nemen. Dat moet je lang van tevoren aankondigen, in ieder geval lang genoeg. Nou, in december 2012 had de provincie Overijssel... en allerlei andere provincies in Nederland ook... aan Bureau Jeugdzorg laten weten... wij gaan per 1 januari 2015 de subsidie beëindigen... omdat dan de nieuwe jeugdwet in werking treedt. Dan worden de gemeentes nou. verantwoordelijk he, voor de jeugdzorg. Precies, ja. Nou, daarmee nemen we, zei de provincie, een langer termijn in acht. We hebben het u twee jaar lang van tevoren verteld. Nou zeiden de bureaus jeugdzorg, althans bureau jeugdzorg Overijssel... maar andere buurzorgers zitten met hetzelfde probleem. Ja, wij hebben daar niet zoveel aan, want wij weten nog niet... hoe het na 1 januari 2015 wordt, wanneer die gemeenten het allemaal moeten overnemen. Ja. En ook dus hoeveel u... geld die daarvoor krijgen, toch? Want de overheid Precies. laat maar steeds niet weten... hoeveel geld er nou naar de gemeentes toe gaat voor jeugdzorg. Precies. Dat is de reden waarom de gemeenten moeite hebben... om nu duidelijkheid te verschaffen aan die jeugdzorginstellingen. Want ze weten zelf nog niet precies hoeveel geld ze gaan krijgen. Er is wel sprake van een grote korting op, de, op het totale budget. 300 miljoen wil de regering uiteindelijk bezuinigen. Maar wat het precies gaat worden... gaat de regering pas in mei van dit jaar bekendmaken. En daarom wordt, daar wordt eigenlijk nu de provincie op afgerekend... dat die dus voorlopig door moeten gaan met die subsidie. Omdat de rest te onduidelijk is. Ja, dat laatste heeft de uh, rechter wel gezegd... dat het te onduidelijk is. Dat eerste niet. De rechter heeft niet uitdrukkelijk gezegd... provincie, u moet doorgaan met de subsidie. De rechter heeft alleen gezegd... Want dat doet de bestuursrechter meestal. Het besluit wat u nu heeft genomen. Dat u gaat eindigen per 1 januari 2015. Althans op het moment dat die nieuwe wet in werking treedt. Dat besluit had u nu nog niet mogen ja. nemen. Dus ga er maar eens opnieuw over nadenken. Oké, okay, dan nog een keer mijn eerste vraag. Wat betekent dit dan voor de zorg aan jongeren? Want die zorg moet er in ieder geval gegarandeerd zijn. Ja, dat is heel belangrijk. En ik denk dat deze uitspraak goed nieuws is voor de zorg aan jongeren. Want voor zover mij bekend is dit de eerste keer... dat een rechtbank zich over dat transitieproject zoals het heet, uh, uitspreekt. En de rechtbank maakt zich duidelijk grote zorgen. En zegt: provincie, er is op dit ogenblik te weinig duidelijk. Dus er zal meer duidelijkheid moeten komen. voordat de provincie zegt: wij gaan de subsidie beëindigen. Okay, en tot die nou, tijd moet de is de subsidie nieuws. gewoon blijven betalen. en is dus in ieder geval het geld voor de zorg verzekerd. Nou, dat is niet zo dat de rechtbank heeft gezegd: u moet nu die subsidie doorbetalen, u maar moet een nieuw besluit nemen. Uh, daar komt het op neer, afhankelijk van hoe de situatie zich in 2014 verder ontwikkelt. Als die te onduidelijk blijft, dan zal naar verwachting de rechter zeggen... nou, dan moet u doorgaan met betalen. Als er meer duidelijkheid is over een goede overgang... en wat men noemt een zachte landing, ja, dan nemen de gemeenten het over. Dan is iedereen daar tevreden mee. De provincie heeft nog niet gereageerd, beraadt zich nog op een reactie. Aan de telefoon is de directeur van Bureau Jeugdzorg Overijssel, Martin Dirksen, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, bent u nou blij met die uitspraak van die rechter of niet? Nou ja, ik, ik, ik ben blij uh, dat dit een overwinning is wat mij betreft van het gezond verstand. En uh, daar ben ik blij mee. En dat iedereen nu ook wel inziet, of dat de rechter inziet, uh, dat zo'n hele grote overgang uh, van een stelsel jeugdzorg, ja, dat je dat zorgvuldig moet gaan doen. En dat het betekent dat je niet aan de ene kant kunt gaan zeggen, de subsidie wordt uh, opgegeven per 1 jaar 2015. Terwijl de jeugdzorg, dat geldt niet alleen voor ons, maar voor heel veel instellingen, nog niet weten waar ze aan toe zijn vanaf 1 januari 2015. Ja, maar... Dus ik vind dit een, een uitnodiging tot zorgvuldigheid. Ja, maar als ik meneer Baneke hoor, uw advocaat, uh, heeft de rechter het een wel gezegd en het ander niet. Dus de, de onduidelijkheid over de financiering blijft volgens mij nog steeds. Nou, kijk, vanaf het moment dat de subsidie werd opgezegd uh, tot nu, uh, zeg maar februari 2014, is er natuurlijk ook wel het een en ander gebeurd. Uh, dus ik ben ervan overtuigd dat ook uh, de staatssecretaris een heel hard werk verricht op dit moment om tot regelingen te komen achter de schermen. Dat moeten ze doen in goed overleg ook met de provincies en met de gemeenten. Ook de gemeenten hebben al wat meer duidelijkheid gekregen... ook dan een aantal maanden terug, et cetera. Maar wat nu ongelooflijk belangrijk is... is ook de komende weken en maanden zelfs... eigenlijk dat de verschillende organisaties weten waar ze aan toe zijn voor 2015. Ja. Want het belangrijkste de vraag die ik ook aan de advocaat stelde... is wat, wat gaat dit voor het, gewoon het werk betekenen? Wat, wat betekent dit voor de jeugd die onder jullie hoede is? Nou, er is, er is ook een afspraak en ook een toezegging van de staatssecretaris dat continuïteit van hulpverlening in 2015 is gegarandeerd. Nou, dat is heel erg mooi. Maar er zijn natuurlijk afspraken ook voor nodig met organisaties uh, ja, die ook zitten te springen op uh, duidelijkheid over wat betekent dat ons voor budget, wat betekent dat voor de hoeveelheid personeel. We worden allemaal geconfronteerd met bezuinigingen. Dat snapt iedereen ook wel in, uh, in Nederland. Want dat is sowieso een feit. Als het naar de gemeente gaat, krijgt u sowieso minder geld. Nou, de gemeenten krijgen oplopend uh, uh, uh, in 2015 uh, 5% minder. En dat loopt dan op in drie jaar tot ongeveer 15% korting. Maar heel veel gemeenten kiezen er nu al voor... om in één keer bijvoorbeeld te komen met kortingen... oplopend van 20 tot 40%. Ja. Dus eigenlijk doen gemeenten... we uh, uh, uh, gaan veel meer bezuinigen dan dat ze überhaupt zouden moeten doen uh, op basis van hun budget... en op basis van de toezegging van het Rijk. En, dus kunt, u, en kunt u uw taken dan nog wel uitvoeren? Uh, wij zullen in ieder geval de taken moeten uitvoeren... met veel minder personeel dan dat we nu hebben, dat is duidelijk. En dat, dat is op zich uh, uh, uh, ook niet onontkoombaar. Waar maar kunt draad, u het ook? Nee, waar het nu om gaat is dat... Wij op dit moment nog geen duidelijkheid hebben wat dat betekent voor 2015. En daardoor is ook de burger ook niet. En um, een, een tweede onduidelijkheid is, is uh, uh, dat je daardoor dus ook niet weet uh, hoe je de zorg moet organiseren in 2015. Dat is, nog, dat is nog heel erg onduidelijk. Het is zo frustrerend dat je nu, we opperen nu vier keer de vraag en horen van alles over geldstroom, Maar er komt nog steeds geen antwoord op. Wordt die zorg nou verzekerd aan jongeren en blijft die hetzelfde en van dezelfde kwaliteit? Staat... Dat kunt u, dat u gewoon nog niet de, zeggen dan? De, de staatssecretaris heeft de uitspraak gedaan uh, uh, dat die zorgverzekerd is. Maar dat moet dus vertaald worden in, uh, in middelen. En daar ligt nog een grote onduidelijkheid op dit moment. Hebt u eigenlijk ja. al reacties gekregen uit de rest van uh, Nederland... wat betreft de bureaus jeugdzorg? Ongelooflijk veel. Iedereen maar... is ongelooflijk blij met deze uitspraak. Omdat dit ook maakt ja, dat, uh, uh, dat uh, duidelijk wordt gemaakt... dat provincies niet kunnen zeggen per 1 januari 2015... nu hebben wij geen, geen verantwoordelijkheid meer... En kijkend naar, zoals wij in de jeugdzorg werken... we hebben ook wel uh, te maken met heel veel ouders die uit elkaar gaan... waarbij de relatie wordt verbroken. Ja, ook dan kun je niet zeggen... de relatie is verbroken, je hebt geen verantwoordelijkheid meer. Ja. En in die termen zou ik het ook willen zien. Ook de provincie... En ik moet zeggen, ik ben zeer tevreden met de provincie Overijssel. Die doet het uh, uitstekend, dat dat huidige dag. Maar op dit punt vind ik, provincie heeft ook nog een verantwoordelijkheid... na 1 januari 2015. Martin Dirksen, Bureau Jeugdzorg Overijssel. Dank u wel. Nog even terug naar advocaat Maarten Baneke van Bureau Jeugdzorg. U voert, voert dus die procedure ook namens Bureau Jeugdzorg Utrecht... een aantal andere instellingen. Verwacht u bij al die instellingen dezelfde soort uitspraken? Nou, dat hoop ik van harte... Het is, uh, dit is, zoals ik al zei, de eerste uitspraak. Uh, je mag aannemen dat andere rechters daar serieus naar zullen kijken. En wij zullen ditzelfde argument met, met kracht van argumenten... Uh, bij die andere rechtbanken neerleggen... voor zover de situatie uh, daartoe aanleiding geeft... Yes. Dan nou wordt het natuurlijk meer gedecentraliseerd. De wet jeugdzorg is er één, wordt volgende week in de Eerste Kamer besproken. Uh, gemeentes nemen meer taken over van, van hogere overheden. De zorg aan ouderen bijvoorbeeld. Die wetgeving is nog minder vergevorderd. Loopt de invoering daarvan ook risico, denkt u? Kunt u dat inschatten? Nou, ik vind dit in ieder geval een goed signaal van de rechter aan de politiek... dat dat soort trajecten heel zorgvuldig moeten worden uitgevoerd. En dat men niet, willen van uiteindelijk de bezuiniging, het doordrukt... Ja, want die zorgvuldigheid laat wel te wensen over, tot nu toe. Daar lijkt het sterk op. Is er nog wel sprake van behoorlijk bestuur? Nou, ik vind dat een erg beladen en een beetje verwijtende term. Zoals meneer Dirksen net terecht zei, de provincie Overijssel doet ergens zijn best. Ik zie dat bij andere provincies ook. Maar de provincies zelf worden weer ja, geconfronteerd met... Wetgeving vanuit Den Haag waar ze mee te maken hebben. Je kunt het zelfs omkeren. De provincies hebben geprobeerd het goed te doen door te zeggen wij gaan lang van tevoren aankondigen dat we die subsidie gaan beëindigen. Maar de rechter geeft in de uitspraak eigenlijk ook een sneer naar uh, de politiek uh, Nederland, uh, de regering, van dat hele transitietraject. Dat ligt voornamelijk bij de regering. Die moet zorgen dat ze het zorgvuldig uitvoert. En daar zouden, als er al sprake is van onbehoorlijk bestuur, dan ligt het daar. Ja, daar zal de Eerste Kamer zich deze week of volgende week... waarschijnlijk over gaan, gaan uitspreken wanneer men het over dit traject gaat hebben. Okay. Dank u wel. Advocaat Maarten Baneke van Bureau Jeugdzorg. De Nederlandse staat heeft 1,4 miljard euro verdiend... dus aan de verkoop van de portefeuilles met rommelhypotheken van ING. Dat is 600 miljoen euro, meer dan in het najaar nog werd verwacht. Economie-redacteur André Meijnema van de NOS is aangeschoven. André, um, ja, dat klinkt als een leuke meevaller. Ja, is het ook. Want in november van vorig jaar werd aangekondigd... dat men van plan was om binnen een jaar die hele portefeuille te gaan verkopen. Er werd toen gezegd door minister Dijsselbloem van Financiën... Nou, dat kan misschien wel in de markt van zo'n 400, uh, 400 miljoen euro gaan opleveren. En het is uiteindelijk dan 600 miljoen euro meer geworden. Dat is leuk. Ja, rommelhypotheken, waar ja. hebben we het dan over? Ja, de, zo werden ze genoemd zeg maar, in, de, in, de, in 2008, 2009. Toen hadden we zeg maar, de, de, de bankencrisis was uitgebroken, de financiële crisis. Eh, banken vertrouwden elkaar niet meer, konden ook hun spullen niet meer kwijt... op de, de, de bankaire markten, de kapitaalmarkten. En bovendien was in Amerika de huizenmarkt in elkaar gestort. Nou, ING had, net als veel andere banken, maar ING in het bijzonder ook... Had een hele grote portefeuille met beleggingen in Amerikaanse hypotheken. Dan heb je drie soorten categorieën. Je hebt gewoon de normale hypotheken, keurig terugbetaald, afbetaald, niks aan de hand. Daaronder had je een categorie, eh, helemaal aan de andere kant. Kant van mensen die wel een hypotheek hadden gekregen... maar eigenlijk te weinig verdienden... of misschien een dubieus kredietverleden hadden... en dus eigenlijk twijfelachtig waren. Maar die hypotheken werden toch verhandeld, zeg maar. En dat tussenin zaten de zogenaamde Alt-A-hypotheken. En daar had ING een bunch van 27 miljard uh, ingestoken... Uh, en die hypotheken, ook die hypotheken, die uh, stonden onder druk... en waren nauwelijks verhandelbaar. En daar zaten ze mee in hun maag. Nou, toen banken in problemen kwamen... Uh, ING al staatssteun had gekregen... toen zaten ze met die portefeuille die ook de bank dreigde om ver te trekken... en is de staat tussen beiden gekomen en heeft gezegd... ik neem 80% van het risico op mij, 20% is voor ING... En eh, daarmee haal ik een last van de schouders van de bank weg. Anders zou die bank misschien ook wel gegleden zijn. Ja, uh, ik heb er echt uh, helemaal geen verstand van. Wie, wie koopt in vredesnamen die rommelhypotheken dan? Ja, nou ja, er werden toen de rommelhypotheken genoemd. En inderdaad zou je denken, ja, wie, wie wil rommel kopen? Uh, ja. Maar ondertussen is gebreken dat van die portefeuille eigenlijk heel keurig is afbetaald. Nauwelijks wanbetalingen waren. Dus dat geld komt dan rustig binnen. Die hypotheek wordt beheerd. Uh, de looptijden lopen af. Uh, er wordt aan verdiend, om zo te zeggen. En dus was het best, nu de crisis ook weer over is en het vastgoedmarkt ook weer aantrekt. En uh, de woningmarkt in, in de VS. Daar hebben we ook beste kopers voor. Er zijn een aantal grote banken die zeggen: nou, geef mij maar een pluk van die uh, hypotheken. Ja. Dus dat is eigenlijk nog vrij eenvoudig gegaan. Makkelijker gegaan dan men misschien had gedacht. 1,4 miljard heeft het dus opgeleverd. Wat gaat er met het geld gebeuren? Uh, dat gaat keurig uh, volgens de begrotingsregels naar de staatsschuldaflossing. Dit dus is niet een meevallen. Daar gaan we toch niet steken. Ik kan ze zeggen: we hoeven minder te bezuinigen. Nee, dat maar niet. dat is dus het, niet. Het, nee, het niet. Of naar de bureaus jeugdzorg of zo. Of, of naar Groningen. Wat even. Nee, maar dit gaat gewoon zeg maar in de aflossing van de staatsschuld. Ja. Ja, dat is gewoon uh, met elkaar zo destijds afgesproken. Oké. Okay. Uh, zijn er nog meer van dit soort meevallers te verwachten? Want we zitten in nogal wat banken met z'n allen. Ja, en de staat heeft ook gezegd, dat we daar liefst zo snel mogelijk ook weer vanaf. Dus men is aan alle kanten aan het kijken hoe men staatssteun kan afbouwen, terugbetalen... dan wel banken aan het verkopen. Nu ook weer een onderzoek naar hoe kunnen we zo snel mogelijk SNS in de markt gaan zetten. zowel de verzekeraar als de bank. Ja, ondertussen hebben we natuurlijk met elkaar heel veel betaald als belastingbetaalders als staat... In, in die nationalisatie van banken. Ik heb ergens een optelsommetje gemaakt, wat had ik hier... We hebben in totaal 46,4 miljard hebben uitgegeven aan het redden van banken. Dus van ING tot en met SNS en ABN AMRO, gaan ze maar door. Uh, daar is intussen al van afbetaald en terugbetaald... en uh, boetes betaald en premie aan, uh, aan de staat van 17,5 miljard. Dus inclusief de, deze verdiensten. Uh, de staat heeft daar 6,1 miljard aan verdiend uiteindelijk. Gewoon net, netto winst, profijt gedaan. Maar ja, er staat ondertussen nog 24,8 miljard uit in de markt, in banken. He, want mm. dan moeten we eerst nog keer SNS verkopen en eerst nog ABN AMRO verkopen. Dus we zijn er nog niet, maar we zijn aan de geënt op dreef, om zo te zeggen. André Meijema van de economie-redactie van de NOS. Dankjewel. Van 9 tot 12, de ochtend op Radio 1. Al weken wordt er naartoe gewerkt in de Amerikaanse media. Na 22 jaar stopt Jay Leno vanavond met het presenteren van de Tonight Show. Het is de best bekeken talkshow van de Verenigde Staten. De komiek krijgt een jongere opvolger. Net zoals Leno zelf de opvolger was van de legendarische Johnny Carson. Leno is in 2009 al eens eerder vervangen. En dat pakte toen echt dramatisch uit. En toen hebben ze hem gesmeekt om vooral terug te komen. Maar nu komt er dus echt een eind aan. Cosmonent Michiel Vos in New York. Goedemorgen. Hoe moeten wij hem nou plaatsen, Jay Leno en zijn Tonight Show... in de Amerikaanse entertainmentwereld? Nou, wat je net zei, hij was en is eigenlijk geweest... de afgelopen 22 jaar de nummer 1. Hij is de best bekeken to late night show. Hij neemt de grappen van de dag door. Hij bespreekt het nieuws op een, op een geestige manier. Nooit te scherp, nooit te cynisch, zoals David Letterman wel eens een klein beetje. Hij is voor iedereen acceptabel. Iedereen vindt hem prima... Uh, er zitten niet te veel uitschieters in. Niet naar boven, maar ook zeker niet naar beneden. Hij krijgt topgasten. Hè? Van Schwarzenegger tot aan Obama. Tot aan alle Hollywoodsterren, et cetera. En hij, is, ja, hij heeft er 4600 shows op zitten. Meer dan, vier, ja, meer dan 4600 shows. En hij is een man die gewoon eigenlijk elke dag gewoon... zijn grap maakt, zijn grap schrijft. En dan, de, en dan het geld verdient. Zoals hij het zelf zegt. Hij is eigenlijk wat dat betreft heel simpel. We hebben op zich van die 4600 shows... Een Fragmentjes uitgekozen uh, uh, en achter elkaar gezet. Arnold Schwarzenegger, die bekend maakt dat hij gouverneur wil worden. Een live verbinding met de Space Shuttle. Een grappenmakende president Obama. En het allereerste interview met acteur Hugh Grant... nadat hij was betrapt met een hoertje. Let me start with question number one. What the hell were you thinking? Uh, Discovery, this is Jay Leno. Can you hear me? Hey Jay, we have you loud and clear from Discovery. How do you hear us? Ja, great! Yeah, right. Seriously, what, what are you going do? I going to run for governor of the state of California. <laughs> What's this thing with Trump and you? I don't care. we in Er zit altijd wel een geintje in, maar nooit te, te, te onaardig, Nee, het is nooit te onaardig. Hij is een beetje de, de middelman. Hij is een beetje de man die voor iedereen acceptabel is. En die inderdaad, als je s'avonds naar bed gaat in Amerika... zeg maar, met jou op geestige manier even het nieuws doorneemt. En dan een gast heeft op de bank die je wel kent waarschijnlijk. En waarvan je de naam weet of wiens film je hebt gezien. En dat is allemaal heel prettig. En Jay, Jay Leno is niet iemand die iemand tegen het schenen schopt... of die gemaakt is voor scherpe internetmomenten... waar het nu allemaal om draait in late night televisie. Hij is een beetje wat dat betreft een man van de, van de oude stempel, zeg maar. Maar waarom kwamen gasten dan naar hem? Omdat ze hem niet te moeilijk maakten? Of omdat het gewoon een waanzinnig bekeken talkshow is? Ik denk beide. Ik bedoel, natuurlijk, het helpt nummer één. Amerika is gewoon een verkoopland. Hè. Er is maar één ding dat geldt, en dat is markt. Uh, en mensen die een film of een boek of iets moeten verkopen... die komen bij de grote shows langs. Letterman, Leno, noem maar op. Maar ook bijvoorbeeld John Stewart. En, en, het maakt niet uit. En inderdaad, je voelt je veilig natuurlijk bij Jay Leno. Want hij zal nooit te ver gaan. En dat is iets waarin hij ook heel duidelijk is. Hij is, niet, hij is gewoon een grappenmaker. Hij is eigenlijk een man, zei hij, die een stand-up comedian is. Die gewoon dagelijks eigenlijk bijna elk weekend zo'n beetje op de planken staat ergens in Amerika. Met een... Baan die hij ook nog overdag doet. En dat is dat hij in een studio een programma opneemt. Dat s'avonds laat wordt uitgezonden. Hm. En wat wordt geschreven door hemzelf. En door grappenschrijvers. En wat hij gewoon in elkaar draait als het ware. Want ja, jij bent een keer zelf achter de schermen geweest hè? Ja, ik ben een keer achter kijken. de scherm bij hem geweest. Bij Jay Leno. En daar heb ik ook in het publiek gezeten. En ik heb met hem kennis gemaakt. Dat was toen mijn politieke schoonmoeder bij hem te gast was. En ik ben een keer bij David Letterman geweest. En daar heb ik kennis gemaakt met de machine. Achter zo'n... Late night televisieprogramma. En wat altijd opvalt natuurlijk. En wat wij in Nederland onvoldoende beseffen. Is dat het enorm wordt geschreven. Er is gewoon elke ochtend op de redactie een vergadering. Van twintig grappenschrijvers. Die grappen schrijven de hele dag. Dat zijn van die mannen met weet je wel, een vakbondscontract Al 60 jaar. Die in Hollywood of in New York eh, grappen schrijven. En het nieuws doornemen. En daar grappen over maken. En dan Jay Leno moet dat dan even leuk brengen. In pak aan het eind van de middag of het begin van de avond. Voor een live publiek. Michiel, zeg eens eerlijk, wie vind jij beter? Ik ben zelf enorm fan van Letterman... omdat hij juist inderdaad wel eens af en toe zo'n scherp randje heeft... en, ja, en, en zichzelf lekker relativeert af en toe. Ja, ik ben het met je eens. Ik denk dat, dat ook omdat wij Europees zijn... wij houden van iets meer ironie en cynisme en zelfspot. Daar zijn de Amerikanen niet zo heel erg van. Letterman neemt dat voor Amerikaanse smaak meestal redelijk ver... terwijl wij het allemaal nog wel tam vinden. Jay Leno is voor mij iets te braaf en iets te gepolijst en uh, oliebol, zou ik maar zeggen. Ik bedoel, maar goed, ik bedoel, hij blijft geestig. Hij, hij, hij, en het is een... Je moet, je moet toch... Ik bedoel, 4600 shows. De man is niet van de televisie, televisie te slaan. Hij heeft een opmerkelijke dunk van zichzelf. hij, hij, hij, bedoel, hij relativeert, relativeert zichzelf. Uh, hij stapt rustig opzij. Uh, maar inderdaad, ik ben het met je eens. David Letterman is iets scherper, iets donkerder. Iets, iets, um, ja, iets New Yorkser ook natuurlijk. Het is ook een klein beetje New York versus het zonnige Californië. Ja. En dat is ook wel eens een klein beetje saaier. Goed, vanavond is de laatste uitzending van de Tonight Show met Jay Leno om 11 uur Amerikaanse tijd te zien. En zijn opvolger die wacht een flinke uitdaging. Komersplant, Michiel Vos vanuit New York, dankjewel. Marcel Dekker vandaag in Adellijke Kringen. Hij is op Kasteel de Haar, waar vandaag de tentoonstelling Personeel op het Kasteel wordt geopend. En wie kan hem daar beter rondleiden dan iemand van dat personeel, Marcel? Ja, met uh, Greetje van Rooien begin ik deze ochtend in de tuinen rond de Haar... voor wie het nooit bezocht heeft. Denk maar aan een 19e eeuws neogotisch sprookjespaleis... met veel tierenlantijnen, waar, als je lang genoeg wacht... en genoeg fantasie hebt, Assepoester ieder moment naar buiten kan zien rennen. Of Greetje van Rooien, dat kan natuurlijk ook de hoofd van de huishouding. Geen prinses... Maar wel al 40 jaar verbonden aan dit kasteel. Daar uh, hadden het er even daarnet over. 40 jaar geleden begonnen eigenlijk bij toeval, hè? Bij toeval, ja. Ik kreeg verkering met mijn, mijn man. En uh, mijn schoonouders werkten hier op het kasteel. En uh, ja, in de weekenden was het soms zo druk dat ze extra hulp nodig hadden. En dan uh, werd er gevraagd, gewoon Greet, wil jij het een keertje gaan doen? Dus zo ben ik ingerold, want iedere keer werd ik wel weer teruggevraagd. Het was gewoon heel leuk werk om te doen. Ik kon heel goed met mijn schoonmoeder overweg. Dus het was gewoon heel prettig om te werken. En uh, ja, het beviel me gewoon heel goed. Zo'n ja, een breed begrip, hè? huishouding kan van alles zijn in dit grote kasteel. Wat moest u doen allemaal? Ik ben begonnen echt met schoonmaken. Dus dan uh, assisteerde ik mijn schoonmoeder. Toen ben ik begonnen in het châtelet, waar ze het privéhuis hebben, uh, helpen in de keuken. Aardappelschillen, uh, van alles te doen. En ook weer steeds in het kasteel. Toen ben ik uh, gaan afwassen op de avonden. En toen heb ik het linnen gedaan. Dus ik heb eigenlijk pannen gepoetst. Ik heb eigenlijk echt alles gedaan wat uh, te doen is in het kasteel. Dus dat, uh, ja, ik heb echt van alles geleerd. Dus dat was wel uh, heel leuk om te doen moet ik ja. zeggen. Tegenwoordig wordt het kasteel niet meer permanent bewoond. Dat was toen. U begon in ieder geval ook niet uh, zo. Ja. Maar op de septembermaanden wel. Na dan, want dan kwam Thierry van Zuilen van Nijenveld van de Haar... toen maar wat een naam, hier met de familie logeren. Drukke tijden voor de huishoudingen. hè? Ontzettend. We begonnen al in april. Dan begon je echt het schoonmaken van de top naar beneden. En ja, als dat weer klaar was, dan begon je weer van bovenaf van... Ja. En dan is het in augustus, dan werd het eigenlijk omgebouwd, het museum werd omgebouwd naar woonhuis, de laatste, de etage zeg maar. En dan uh, werd het de laatste dingen schoongemaakt en als de bron dan binnenkwam, ja, dan hadden we eigenlijk rust en dan ging het draaien. Maar ja. voor die tijd, ja, waren we toch wel met mannenmacht, waar we bezig om alles... Uh, in orde te krijgen, bedden opmaken, van alles eigenlijk. Ja, en Geertje heeft heel erg veel meegemaakt in de afgelopen veertig jaar. Daar gaan we de komende uur even over praten. Zult het kasteel binnengaan? dan gaan we even op zoek naar uw favoriete plek... want die heeft u vast. Is goed, dankjewel. De Ochtend, Stand.nl U kunt wel raden waar dat over gaat vandaag. De positie van minister Plasterk. Kan hij aanblijven of niet? En allemaal naar aanleiding van het gedoe rond de afluisterpraktijken. Niet de NSE, maar de AIVD en de MIVD... hebben voor de Amerikanen 1,8 miljoen telefoon- en e-mailgegevens onderschept... die uit Nederland kwamen. En de minister heeft daar de mensen verkeerd over geïnformeerd. Volgens Paul Jansen van De Telegraaf... betekent dit niet veel goeds voor het kabinet. Ja, Plasterk heeft gewoon echt hier uh, maar wat lopen raaskallen. Die wist echt duidelijk niet waar hij het over had. Is niet, niet goed geïnformeerd. Ik vind dat na Frans Wekers, die net is afgetreden... omdat hij ook de cijfers niet op orde had, niet was geïnformeerd. Door, door zijn ambtenaren. De tweede, tweede keer in de week tijd. Ik vind het echt een blamage voor, uh, voor, uh, voor de politiek. En zeker, moet ik helaas zeggen, voor, uh, voor het kabinet. Hoeveel kan dit kabinet nog hebben? Na wekers dus nu Plasterk in een moeilijk pakket beland. SP-Kamerlid Ronald van Raak die dreigde in eerste instantie... zijn vertrouwen in de minister op te zeggen. Maar heeft later ingebonden. Hij en de rest van de Kamer willen nu na het weekend... een brief met meer uitleg. En dinsdag een debat erover. Ja, kan Plasterk zich hier nog uitredden? Of heeft hij de Kamer echt verkeerd geïnformeerd? en is dat reden genoeg om af te treden. De stelling is de positie van minister Plasterk is onhoudbaar. Bent u het daarmee eens? Laat het ons dan weten. Of oneens? Reageer via de site www.stand.nl of bel gratis 0800-1101. Twitteren kan met hashtag standpunt. En u kunt natuurlijk nog altijd die gratisstand.nl-app voor iPhone en Android downloaden. Er zijn al wat reacties, twee tweets even. Johan Albers is wethouder in Middelburg voor het CDA. Tja, als je Amerika en Nederland door elkaar haalt... dan kun je het plaster kwalijk nemen dat hij Zeeland bij Zuid-Holland wil voegen. Een uh, klein uh, steekje onder water, zullen we maar zeggen. En Vester71 hier op Twitter. Als je als minister trending bent op Twitter, dan zijn je dagen geteld. De stelling, dus de positie van minister Plasterk is onhoudbaar. Laat ons weten wat u vindt. Reageer via de site www.stand.nl of bel alvast 0800 1101. Dit is Radio 1. Het NOS-journaal, Donald Meegens. De staat heeft 1,4 miljard euro verdiend. met de verkoop van de portefeuille met rommelhypotheken van ING. Dat is 600 miljoen euro meer dan werd verwacht. Het geld wordt gebruikt voor aflossing van de staatsschuld. Lastige marktomstandigheden en de dure euro hebben vorig jaar geleid tot een lagere omzet. bij verfabrikant Axonobel. Omzet daalde met 5 naar ruim 14,5 miljard euro. Toch zag het bedrijf in de tweede helft van het jaar voorzichtige tekenen van herstel. Zo staat in een toelichting op de jaarcijfers. De Amerikaanse autoriteiten waarschuwen luchtvaartmaatschappijen... die naar Rusland vliegen voor explosieven... die mogelijk verborgen zijn in tubes standpasta. De waarschuwing komt een dag voor het begin van de Olympische Winterspelen. De VS zegt verder dat er geen concrete aanwijzingen zijn... voor een op handen zijnde aanslag. En het kost steeds meer moeite om mensen aan het twitteren te krijgen. Nieuwe twitteraars binnenhalen is lastig voor Twitter... blijkt uit de eerste kwartaalcijfers. Ook kijken gebruikers minder vaak naar hun tijdlijn... en zien ze dus minder advertenties. En juist daarmee verdient Twitter geld. Winst is er nog altijd niet. En het aandeel Twitter is na al deze berichten gedaald met bijna 18%. Het zijn de hoofdpunten. HWB Verkeersinformatie, Kees Kwaks. 80 kilometer is er nog over van deze ochtendspits. En de meest opvallende zaken zijn de A1 vanaf Amsterdam naar Apeldoorn. De alle opruimwerkzaamheden zijn klaar. Er staat nog wel 5 kilometer tussen Hoevenlaken en Barneveld. Vanuit Amsterdam naar Den Bosch op de A2 tussen Breukelen en knooppunt Ouderij nog 5 kilometer. Op de A15 Europoort richting Rotterdam zorgt een ongeluk bij Pernis voor vertraging. De afrit is dicht en verder zijn er twee rijstroken dicht op de parallelbaan. Vanaf klopend Beneluk staat 2 kilometer. Als u op de hoofdschrijbaan blijft heeft u er de minste last van. A27 Gorkum-Utrecht, bij Hagenstein nog 6 kilometer. Daar is de de rechte rijstrook dicht. En er staat een bus met pech op de A29 vanuit Bergen-op-Zoom naar Rotterdam. Tussen Oud-Beierland en Barendrecht 3 kilometer. De ochtend. Er zijn nieuwe bevolkingscijfers. Straks de details van Mr. CBS Jan Latte. En zij is de grote favoriet voor goud bij de Paralympic snowboardster Bibian Mentel. Dankzij haar is snowboarden eindelijk een Paralympische sport geworden. En ze is zometeen hier om daarover te vertellen. Voordat ze vertrekt richting Sochi. Nu Keen, Band Break. Een break van Keen. Snowboardster Bibian Mentel stond op het punt zich te plaatsen voor de Olympische Spelen van Salt Lake City. Dat was in 2002 toen het noodlot toesloeg. Een eenvoudige blessure bleek kanker. De enige remedie was haar onderbeen verwijderen. Een half jaar na de operatie werd ze met prothese alsnog Nederlandse kampioen. En nu geldt ze als de te kloppen vrouw bij het Paralympisch snowboardtoernooi in Sochi. En ze is hier, Bibian Menteel, hartelijk welkom. Dankjewel. je um, Je bent eventjes in Nederland, uh, waar de winter uh, heel ver weg is. Ik zag uh, op weg hier naartoe uh, een uh, bekende rookworstfabrikant... die zei, ja, het valt tegen met de winter, maar toch maar eten soep. <laughs> ja. Maar dat is helemaal niks dit, hè? Nee, dat klopt. Maar ik moet heel eerlijk zeggen... ik ben natuurlijk heel veel in de bergen dat ik het altijd wel lekker vind hoor... hier in Nederland. Eventjes geen sneeuw. en nee, nee, de... even, even geen winter juist. Ja. ja. ja, ja. Nou, ik denk dat dat heel veel mensen met jou eens zijn. Um, jouw levensverhaal... ik heb het nu echt in notendop verteld net... maar dat, is eigenlijk, uh, dat zou zo het scenario... van een uh, Amerikaanse tv-film kunnen zijn. <laughs> dat hoor ik wel vaker inderdaad. Ja. Nee, er is veel gebeurd... de afgelopen 10, 12 jaar. Uh, maar ja... Aan de andere kant, er is ook weer heel veel moois voor teruggekomen. Dus wat dat betreft, ja, het, het zij zo. Vijf keer kanker overwonnen, om maar eens even wat te noemen. Ja, ja dat klopt. Ik heb, uh, nou ja, de eerste keer werd ik inderdaad geopereerd... met de hoop op, op het behouden van mijn onderbeen. En dat ik eigenlijk weer binnen een paar maanden weer op mijn boord zou staan... zodat ik toch nog um, eventueel zou kunnen kwalificeren voor, voor Salt Lake. En uh, toen kwam het helaas weer terug... Uh, dus uh, tijdens de tweede operatie bleek dat uh, mijn onderbeen niet meer te redden viel... en uh, dat het geamputeerd moest worden. Ja. Maar dat is je lust in je leven op dat moment, uh, snowboarden. Ja, dat en, klopt. En dan krijg je zo'n mededeling. Ja, dat is uh, zeker bitter. En uh, ja, gelukkig ben ik redelijk positief ingesteld. En, en dan heb ik dat vanuit uh, huis uit van mijn moeder vooral... Uh, uh, met de paplepel uh, ingegoten gekregen. En uh, altijd geprobeerd te kijken naar het zonnetje achter de wolken, zeg maar. En um, ja... Je moet ermee dealen, het is niet anders. Maar hoe doe je dat? Want ik bedoel, je krijgt, dus, je krijgt die diagnose en, en dan, wat ik zeg... Je, je, je, dat is jouw leven, uh, mm -hmm. snowboarden. Ja. En, en Dat is wel handig als je daar je been bij hebt. Ik bedoel, nu blijkt ook dat het zonde kan, kennelijk, maar... Ja, klopt. Ja, hoe doe je dat? Uh, ja, zoals ik zei... Uh, ik, ik hou van het leven en ik geniet iedere dag weer opnieuw. En uh, ik probeerde maar gewoon te kijken: van nou ja, oké, okay, wat kan ik dan nog wel? En, had je en... gedacht dat je kon blijven snowboarden of had je in eerste instantie zoiets van ja, dat is dus voorbij. Daar moet ik dus dat moet ik een plek zien te geven. Nou, mijn topsportcarrière uh, dacht ik wel van nou, die is ja. voorbij. Uh, alleen uh, snowboarden wist ik dat ik dat ooit nog wel zou doen. En welke vorm, dat, dat maakte me niet zo heel veel uit. Maar ik wist nog wel dat ik ergens in die bergen zou kunnen spelen. Ik, ik vond het bijzonder om te lezen dat jij het uh, in, in feite in eerste instantie ervoer als een blessure. Uh, is, is dat typisch dan voor de sporten? Van, oh nee, ik heb een blessure, en ja, dan, dan moet ik dus iets doen... en dan kom ik daar wel weer overheen. Ja, ja zo heb ik het eigenlijk altijd gezien. Uh, toen ik ook uh, voor het eerst bij de dokter naar binnen liep... en die me vertelde dat ik uh, botkanker had... dacht ik van, nou ja, heel vervelend... maar wat gaan jullie eraan doen... en wanneer kan ik weer op een snowboard staan? En ik heb dat nooit gezien of, of gevoeld als bedreigende ziekte... of levensbedreigende ziekte. Wat zeggen die artsen dan op zo'n moment... Um, ja, nou ja, ze moesten ook wel een beetje lachen. Uh, uh, gezien mijn positieve instelling. En uh, ze hadden zoiets van: nou ja, we gaan er inderdaad alles aan doen om je zo snel mogelijk weer beter te maken. Maar, of niet? Hou ja. er wel rekening mee dat. Of nou, werd dat niet gezegd? Uh, nee, op zich niet. Uh, ze gaven me wel de keuze. Uh, um, in die zin de, de allerveiligste optie al in het begin. Van ja, dan gaan we het, on het onderste deel van het schemerbot uh, helemaal weghalen. En uh, dan laten we dat bot weer teruggroeien. Uh, maar dan, dan zal je enkel vastgezet moeten worden. En dan zal je die stapbeweging niet meer kunnen maken. En dat is toch een, in eerste instantie een, een beweging waarvan ik dacht: van nou, die heb ik nodig op het snowboard. Mm -hmm. uh, uh, of ze konden inderdaad uh, iets meer risico nemen om, om de tumor lokaal te verwijderen. Uh, en ja, heel eerlijk gezegd, nadat ze die tweede optie hadden genoemd, was ik die eerste al lang vergeten. En had ik zoiets van, ja weet je, ik wil zo snel mogelijk weer op een snowboard staan. Ja, ja. Lijkt me wel raar als je, je bent eerst het stempel topsporter en dan heb je in één keer het stempel kankerpatiënt. Ja, ja. het is uh, wel even totaal anders. Lijkt me... ja. Hoe je nee, dat, dat ervaren? Op. Nou, um, ik ben de, me denk ik zelf nooit heel erg bewust geweest van, van, het, van het feit dat ik opeens kankerpatiënt was. En ik was alleen maar aan het kijken naar een oplossing. En wanneer ik weer op een snowboard zou staan. Uh, later in het verhaal dat ik uh, inderdaad geamputeerd werd, uh, werd het wel heel raar om van, e van het ene moment topsporter... naar het andere moment gehandicapt te raken. Ja. En dat is heel bizar, want als topsporter word je een beetje als superhuman gezien. Dat je alles kan en heel gezond bent en heel fit. En vervolgens word je inderdaad in de hoek gezet dat je opeens helemaal niets meer kan. En dat mensen voor je gaan beslissen dat je ook helemaal niet meer kan. En dat is heel raar. Dat was voor jou het moment dat je dacht... We gaan laten zien dat er wel degelijk nog heel veel kan. Ja, ja, eigenlijk wel. En hoe meer mensen mij vertelden dat ik dingen niet meer kon... dacht ik van, ja, ik zal je eens even laten zien dat ik het nog wel kan. En dat ja. is dus gelukt, want op je 41 e toch naar de Spelen. Um, uh, naar Sochi dus. Ja. ja. Um, en, maar eigenlijk vind je dat niet eens de belangrijkste overwinning... Nou, het is voor mij veel, veel meer dan dat. Uh, ik ga natuurlijk als sporter zijnde, uh, ga ik, en daar ben ik onwijs trots op... en uh, uh, ja, ga ik voor het hoogst haalbare. Uh, aan de andere kant uh, hebben we ruim acht jaar gestreden... om het snowboarden op het Paralympisch programma te krijgen. Uh, dus ben ik ontzettend blij en trots op het feit dat dat gelukt is. En daarnaast heb ik een eigen stichting, de Mentality Foundation... waarbij ik de afgelopen jaren uh, wat... Uh, sporters hebben opgeleid en, en vooral de talenten hebben opgeleid... waarvan er drie zich ook daadwerkelijk gekwalificeerd hebben... voor ja. de Paralympische Spelen. Dus ik ga met mijn eigen team... De sport is daar. Nou ja, nu is het zelf sporten, alleen nog maar een feestje. Maar, maar dat zijn jongeren ook die ook een handicap hebben. En die heb jij zover gekregen dat ze ook op dat bord gaan staan? Ja, klopt. Waarom zouden die dat willen? Nou ja, met de Mentality Foundation organiseren we clinics uh, op het gebied van boordsporten om kinderen vooral te laten zien wat er nog mogelijk is. En ze te leren te kijken naar de mogelijkheden in plaats van de beperkingen. Uh, ik merk dat kinderen met een beperking uh, vaak alleen maar te horen krijgen van hun omgeving, wat ze niet meer kunnen. Uh, met gevolg dat de lat zo laag voor ze gelegd wordt. En uh, toen ik net mijn meen kwijtraakte... en ik gewoon naar snowboardfilmpjes op, op uh, televisie aan het kijken was... dacht ik van ja, weet je, ik wil dat. Maar ik ben ervan overtuigd dat kinderen met een beperking dat ook willen. Juist dat extreme ook willen opzoeken. Exact, exact. Ja. En uh, ja, ik wilde ze gewoon laten zien van jongens, dit kan dus ook nog... Maar ja, ze zijn helemaal niet zo blij dat jij ook mee gaat doen zelf, hè? Dus zeg jij, zolang bibi al zelf mee blijft oh. doen... kunnen wij nooit die medaille gaan winnen. <laughs> nou, ik denk dus dat je ik... geeft ze een hoop, maar je ontneemt ze die medaille straks. Want die ga je natuurlijk zelf winnen. Nou ja, ik ga absoluut mijn best doen. Uh, en dat is eigenlijk ook wel heel grappig. Want uh, samen met mijn man, uh, die uh, tegenwoordig bondscoach is, uh, Edwin Spee, uh, ja trainen we en coachen we ze. Dus ik train en coach eigenlijk mijn eigen concurrenten. Ja, Wanneer zijn druk. die Paralympics eigenlijk? Uh, van 7 tot met uh, 17 maart. Oké. Okay. Ja. Uh, en en want tot die tijd ga je natuurlijk even de, de, de anderen kijken nu. Die, uh, want die beginnen vandaag al, hè? Klopt, die beginnen vandaag. Uh, die Cyril, ja, Cyril Maas die uh, moet zo meteen om 11 uur volgens mij aan de bak. Dus uh, nee, hartstikke spannend en dat ga ik ook zeker volgen. En zelf vertrek ik aanstaande zaterdag weer uh, voor de World Cup Finals in, in Spanje. Daar ligt ook gewoon sneeuw. Daar ligt ook gewoon sneeuw, ja. Ik zit ook te denken. Hm, van je? Ja, de wereld is in de war gewoon. Ja, nee, er zijn natuurlijk delen van Spanje waar dat is zoiets is. We wensen je heel veel succes en mooi dat je er hierover kwam vertellen. Bimian Mentel. Het aantal geboortes is vorig jaar met 5000 afgenomen en ook het aantal huwelijken is flink gedaald met namelijk 6000. Blijkt allemaal uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek naar de bevolkingsontwikkeling. We hebben contact met demograaf Jan Latte van dat CBS. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoeveel geboortes en huwelijken waren er in totaal? Nou, als we echt naar de huwelijken kijken uh, in 2013 64.000. Het jaar daarvoor was het nog 70.000. En die 64.000 dat is zeg maar het laagste aantal sinds 1944. En dat was het laatste volledige oorlogsjaar. Dus we zitten uh, eigenlijk net boven dat uh, dieptepunt van destijds. En qua geboortes? Qua geboorte zitten we op 171.000 baby's. Uh, we zagen al een langzame daling. Maar inderdaad, in 2013 zien we een versterkte daling. En, en ook in de laatste maanden gaat die daling nog door. En is dat allemaal crisisgebonden? Weet u dat? Ja, dat is crisisgebonden. Uh, uh, dat zie je aan de mate van daling ook. Echt het inzakken, ook bij de huwelijken. Dat is echt ingezakt met, met in deze omvang. Uh, de geboorten lopen terug. En het heeft toch te maken met vertrouwen dat mensen niet hebben met werkloosheid van jongens stellen. We zien het terug in het feit ook dat het vooral gaat om eerste kinderen die minder worden geboren, dus jonge vrouwen, jonge stellen... die denken nu even niet, niet allemaal denken ze dat... maar die die een risico lopen met hun baan hmm. of die geen huis kunnen kopen... en dat soort zaken die in de problemen zitten... die zullen niet zo snel denken, oh, het ideale moment om kinderen te nemen. Dus dat heeft echt wel effect en je ziet het ook in detailgegevens terug. Ja, en een huwelijk is het natuurlijk duur... dan kan je ook een samenlevingscontract sluiten of zo, dat is het natuurlijk goedkoper. Nou ja, en je kunt zelfs op maandag gaan trouwen. Hè, ja, dan o, dat is het soms gratis. gratis. Ja. Ja, en dat zien we dus ook. Dat zijn ook van die kleine signalen. We zien dus dat er meer getrouwd wordt op, uh, op maandagochtend bijvoorbeeld. Dus als men al trouwt, er wordt sowieso minder getrouwd... maar als men al trouwt, zien we een tendens van dan maar zuinigjes aan. En op maandag, ja, u weet u ook, maandag trouwen... nou, de meeste mensen moeten door de week gewoon naar het werk... dus je hoeft ook geen grote feesten te houden. Dus dat kun je daar ook dat nog scheelt op bezuinigen. Allemaal, ja. Dat maar scheelt heeft, ook. Heeft u ook immigratie en emigratie gekeken bij die immigratie, speciaal naar de Polen. Wat is ja. daarover te melden? Nou, verpand voor Polen is dat we toch zien... Uh, het totale saldo van in- en uitstroom van Polen levert extra... Poolse inwoners zo'n 10.000 in 2013. Dat is weer net iets meer dan 2012. En toch in een periode dat in Nederland, laten we zeggen, de werkloosheid is opgelopen. Polen blijven naar Nederland komen. Er is ook vraag naar Polen blijkbaar. En als je kijkt naar de totale bevolkingsgroei, dat is 48.000. In 2013 zijn er 48.000 inwoners bijgekomen. En daarvan zijn er 10.000 Polen. Met andere woorden, één op de vijf nieuwe inwoners van Nederland is een Pool. En dat vanuit economische perspectief perspectieven dus, om hier werk te zoeken. Nou, dat is een belangrijke factor, ja. arbeidsmigratie. Ja. Dank u wel voor de toelichting bij De Cijfers. Demograaf ja. Jan Latte. Ska ja, deed zijn intrede eind jaren zeventig in de popmuziek. Dit is een voorbeeld van de specials. door te, te tikken. Ja, je staat echt mee te uh, ja. springen. de gangsters met fashion. In je baggy trouser. Anne van der Veen die zoekt elke dag naar verhalen in Amsterdam Oud-Zuid. En vandaag is ze in de Pieter Basstraat... waar ze op het eerste gezicht twee hele verschillende mensen leven. De ochtend. De mini Nou, daar zijn we weer. Ja, goedemorgen. Ziet u het ook als een verantwoordelijke taak. Ik vind dat meningen van de gewone mensen heel belangrijk zijn. Ze zitten nog geen 100 meter van elkaar af in de Pieter Basstraat. en ze lijken op het eerste gezicht erg te verschillen. De 60er Pieter Jansen en de 20er Caroline van het Hof met haar bijzondere tweedehands winkeltje. Even kijken hoor. This was my first Burberry trench jacket and I definitely turned heads. Oh and it definitely turned heads. Nou ja, de handschriften zijn soms ook een beetje moeilijk te lezen. De symbool sta staat sta ik niet echt voor iemand. Je wordt je leven lang in hokjes geduurd. Zoals bij de KPN, waar Pieter Jansen bijna zijn hele leven werkte. Nu daar zoveel ontslagen vallen, komt het allemaal weer boven. Daar eh, krijg je een functie. En al kan je meer, mag je toch niet meer doen... dan het hokje waar die functie voor staat... Heeft u dat geprobeerd? Ja, ik ben eh, in beroep ge, eh, gegaan eh, bij een afdeling van, van dus KPN. En toen kreeg ik een slechte beoordeling. En dan word je er alleen maar slechter van. Zo werkt dat, bij groot, zeker bij grote bedrijven. Bent u daar nog steeds boos over? Als ik erover praat, wel, dan, eh, dan komt er wel... Eh, merk ik door mijn lichaam, eh, ondanks dat dat dus al, al misschien wel 15 jaar terug is... komt toch die kwaadheid weer boven van dat het gewoon oneerlijk was. En ik hou absoluut niet van dingen die niet eerlijk zijn. En daar is de eerste gelijkenis tussen Pieter Jansen en Caroline van het Hof. Toen ging ik wel eens nadenken van, nou ja, ja je loopt gewoon door de Kalverstraat... en je, al die producten, je weet niet eens waar het vandaan komt... De katoen die misschien helemaal niet uh, goed geplukt is. Of uh, met pesticiden, et cetera. Dus toen ben ik er wel over na gaan denken. Van nou, uh, weet je, er valt vast wel wat aan te doen. Dus zo zijn we er eigenlijk uh, op gekomen. In haar tweedehands winkeltje zie je wie de vorige eigenaar van de kleren was. Deze echte vintage Gucci-tas Gucci is van mijn moeder geweest. Ik heb hem zelf nooit gedragen, maar hij is wel echt heel basic. Nou, die is dus weer eigenlijk een generatie... Uh, door gaan. Dus die gaat weer, als hij verkocht wordt, weer een generatie verder, hopelijk. Ook minister Schippers wil ons bewuster maken. Zij maakt 9 miljoen vrij om ons voorlichting te geven over gezonder leven. Ik heb altijd gezond geleefd. Ik eh, rook niet, ik dronk eh, niet of nauwelijks. Waarom de een wel eerder ziek wordt en de ander met zijn tachtigste nog, nog hier langs fietst is fijn voor die mensen, maar ja, bij mij is het anders, eh, anders gelopen. En ook met eten en dergelijke? Ja, wij eten eh, dus zeg maar zout, arm. Ook Caroline van het Hof leeft erg bewust. Het, het minder brood eten, koolhydraten, wat je toch overal hoort. Uh, niet dat ik aan dieet ben, maar ik vind het wel leuk om erop te letten. Ze volgt elke trend die er op dit moment is. Dat is eigenlijk ook maar de domme consument die, uh, die aan de reclame allemaal gelooft. Ook al leven beide in de Pieterbasstraat erg gezond... ze snappen de minister op een bepaalde manier wel. Ja, ik denk het wel, want we wonen hier wel natuurlijk allemaal in Amsterdam... waar iedereen daarmee bezig is. Maar in het oosten van het land, ik weet niet in hoeverre zij, uh, ja, zij daarmee bezig zijn. Of daar überhaupt uh, aanbod is eigenlijk ook. Ja, veel mensen schijnen dat niet, uh, niet te kunnen. Mag ik u weer hartelijk dat u deze verantwoordelijke taken op zich heeft genomen. Heel graag gedaan. De groetjes. Morgen zijn we nog één dag in Amsterdam Oud-Zuid... op de laatste dag van die minimaatschappij. We gaan eens kijken of er al wat reacties zijn op de stelling van Stand.nl. De positie van minister Plasterk is onhoudbaar. Op de site hebben daar nu bijna 400 mensen op gestemd. 69% is het eens. Met de stelling 31% is het oneens. 0800-1101, dat is het gratis telefoonnummer. Daar kunt u reageren. Stand.nl, goedemorgen. Goedemorgen met Piet Heijn in Amsterdam. Uh, nou, we moeten de heer Plasterk gewoon lekker zijn werk laten doen. Het is al jaren bekend door publicatie in een uh, grote Nederlandse kwaliteitskrant of een opinieweekblad dat hier midden in Amsterdam heb je het marine etablissement. En daar werd in het artikel werd keurig beschreven dat vanuit dat marine etablissement, er werken een paar honderd mensen, wordt e-mailverkeer en telefoonverkeer in heel Europa onderschept en beluisterd. Dus heel Nederland weet dat het gebeurt, potverdorie gewoon onder onze neus. Uh, naast het centraal station. Ja. Maar ja, Plasterk, Plasterk zei natuurlijk dat het niet gebeurde, juist op Nederland. Ja, maar meneer, er werken een paar honderd mensen. Er lopen vast een paar Amerikanen rond om aan kloppen te draaien. Moet meneer Plasterk dan bij de poort gaan staan om paspoorten te controleren of zo? Ja, ja. Okay. Nou, dat mag gewoon zijn werk doen. Duidelijk, He? dank u wel. Oké. Okay. Zullen we nog eentje doen? Ja, goedemorgen, stand.nl. Ja, goedemorgen met Ronald. Nou, meneer Plasterk moet niet liegen, dat mag hij niet en hij moet zijn werk zeker doen. Maar als hij weet dat er wordt afgeluisterd... dan moet hij dat gewoon zeggen. En in heel Nederland... nou, ik weet niet dat we afgeluisterd worden. Uh, en dan in die inveilheid in ook nog wel. Dus ik zou zeggen... Pas, het moet wel zijn werk doen. Hij mag niet liegen. Hij wist het. Ik wist het niet. De, de, misschien deze meneer... Die, net, uh, die wist het misschien zelf wel. Maar ik, ik, ik, ik wist het ook niet dat uh, zoveel werd afgeluisterd. Okay, dus okay. opstappen. Wat bent u? Opstappen dus, is het devies. Uh, ja, samen met Klaas op ik ook dat Ik bedoel, die andere Het was een militaire marinebasis. Dus uh, uh, defensie van er op onder. Oké, okay, dank u wel. Tot zover.